11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. In de Sint-Pieterskerk in Rome is Paus Franciscus geïnstalleerd. De voormalige aartsbisschop van Buenos Aires kreeg het pallium opgelegd. Een wollen schouderband die verwijst naar het herderschap. Daarna werd hem de vissersring van Petrus overhandigd. Het symbool van het pauschap. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis. In episcopato uius ecclesia. Zes kardinalen spraken daarna symbolisch hun trouw uit aan de nieuwe paus. Daarna volgde een eigerstiefhiering waarbij ook plaats was voor vertegenwoordigers van de Oosters Orthodoxe Kerk. En Franciscus ging vervolgens voor in het gebed. In unitate spiritus santi, Deus per omnia secula seculorum. Amen. In zijn preek deed de pauze een oproep om voorzichtig om te gaan... met de schepping en met de zwaksten in de samenleving. Hij noemde onder meer de ouderen en de armen. Twee vrouwen die twee weken geleden op het station van Sneek... twee homo's toetakelden, zijn opnieuw opgepakt voor mishandeling. Dit keer vielen ze twee vrouwen aan. Of dat te maken had met de geaardheid van de vrouwen... wil de politie niet zeggen. Volgens de politie werden de slachtoffers van 21 en 24 jaar... zonder enige reden aangevallen en mishandeld... op een perron van het station in Sneek. Een van de vrouwen is met hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis. De twee verdachten zitten vast. De politie in Sydney is op zoek naar een vrachtwagenchauffeur... die meer dan 2000 kilo asbest heeft gedumpt bij twee kinderdagverblijven. Het gevaarlijke afval werd al op 14 december op straat gegooid. Maar het lukt de Australische politie niet de chauffeur op te sporen. Daarom zijn nu de beelden vrijgegeven van een beveiligingscamera. Ouders die hun kinderen naar een van de kinderdagverblijven brachten... zijn over het afval heen gereden. Pas later werd duidelijk dat het asbest was en werd de straat schoongemaakt. Tijdens de koningsvaart op 30 april... varen ook de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane mee over het ei. Ze vergezellen de nieuwe koning Willem-Alexander... en koningin Maxima tijdens de boottocht. Het gezelschap maakt de koningsvaart aan het einde van de dag... na de abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van Willem-Alexander. Het weer, het is vaak bewolkt. Soms is er even een opklaring. Af en toe valt er ook regen. Eerst vooral in het zuiden, later ook in het midden van het land. Het noorden blijft droger. De maxima lopen uiteen van 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Ook morgen weinig zon en wat winterse neerslag.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 met Felix Murders. En goedemorgen. Wie zijn Sidi, die zei meer dan 30 jaar lang ook Ronny Naftaniel. Die was het Sidi, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Maar dat verandert deze week. Naftaniel gaat, zijn opvolgster Esther Voet treedt aan. En zij noemt haar nieuwe functie als directeur... de mooiste hondenbaan die er is. Ik vraag haar zo, waarom? De politiek is populistischer geworden. We zeggen het al jaren. Maar dat klopt helemaal niet, dat beweert promovendus Martijns Roduin. Hij legt het uit. Moeten alle sociale huurwoningen verkocht worden aan de huurders om van het probleem van scheefwonen af te komen? Straks een debat over die vraag. En voor een kijkje achter de voordeur. Surf naar gids.fm. Marokkaanse jongens hebben maar liefst drie keer zo vaak te maken met fysiek geweld als autochtone jongens. En dat heeft direct invloed op de jeugdcriminaliteit. Dat concluderen onderzoekers van de Tilburgse Universiteit. En voor dit onderzoek werden 500 Marokkaanse en Nederlandse scholieren en jeugddelinquenten geïnterviewd. Ik praat erover met Habib El-Kadouri van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland. Meneer El-Kadouri, goedemorgen. Goedemorgen. Schrikt u van deze conclusie? Ja, absoluut. Het is uh, voor ons, uh, denk ik, uh, een, uh, ja, een ochtend uh, waarmee we wakker zijn... dat denkt van, wow, wauw, uh, wat een schrikbarende uh, uitkomst van het onderzoek. Een derde van de jongens met een Marokkaanse achtergrond zegt... door de ouders te zijn geslagen tegen één op de vijf van de ondervraagde Nederlandse jongens. Waarom is die opvoeding in Marokkaanse gezinnen zoveel hardhandiger... Ja, uh, het is in ieder geval, althans de, de, de, de, de ideeën die, uh, die er de ronde doen, maar ook natuurlijk uh, analyses van verschillende onderzoeks, die, uh, die geven al een, een tijdje aan dat uh, binnen de Marokkaanse gezinnen Sprake is van natuurlijk een, sociaal, um, um, ja, een status als het gaat om sociaal-economisch uh, profiel. weinig uh, um, ja, weinig inkomen, werkloosheid signalen. dat soort dingen, slechte ja, buizen. noemt u? Maar ook uh, absoluut uh, in termen van opvoeding uh, die niet meer aansluiten bij uh, de huidige maatstaven. En dat bedoelt u mee dat ze inderdaad wel een keer in elkaar geslagen worden thuis? Ja, klopt. Die, uh, die uh, signalen die komen ons uh, ook uh, ter oren. En um, bijvoorbeeld uh, wij hier in Utrecht uh, bezig met een project rondom huiselijk uh, geweld. En dan zie je toch wel ook de statistieken van uh, politie en justitie... Uh, die uh, um, ja, zonder um, enige uh, twijfel laten zien dat uh, Marokkaans gezinnen um, uh, veel meer uh, voorkomen in, in, die, uh, in die lijstjes. En ziet u dan in uw omgeving ook dat zo'n hardhandige opvoeding ertoe leidt... dat die jongeren zelf later ook geweld gaan gebruiken? Nou, dat is ook een, een, een tweede uitkomst van het onderzoek... die ons uh, toch wel uh, nou, uh, nou, uh, laat schrikken. Ja, dat Omdat ziet u in het, het onderzoek, maar eerst ziet u het ook... zelf ook in uw praktijk? Nou, kijk, sowieso als het gaat om uh, huiselijk geweld of kindermishandeling... dan wordt niet zo openlijk uh, gesproken over, um, uh, nou, over natuurlijk uh, mishandeling. Um, maar uh, het is wel zo dat we... Dat we natuurlijk horen dat er ook uh, nou, af en toe opvoeding gepaard gaat met, uh, met, uh, ja, met fysiek geweld. Dat hoort u wel. En dan uh, zijn die Marokkaanse jongeren zelf ook gewelddadiger later? Nou, dat, dat toont dus dit onderzoek aan. En, uh, nou, ja, maar dit... wat, wat is uw ervaring? Nou, dat weet ik dus niet. Dus dat toont dit onderzoek dus aan. Ja. En uh, ik ben zelf niet van de praktijk. Dus ik denk dat de hulpverleners meer kunnen vertellen over hoe dat zich precies uitwerkt uh, in de samenleving. Worden jongens binnen Marokkaanse gezinnen harder aangepakt dan meisjes? Nou, over het algemeen um, uh, kun je wel stellen dat in ieder geval uh, ja, zowel beide groepen eigenlijk uh, harder worden aangepakt... Uh, wel is natuurlijk richting de meisjes is een andere manier van, van opvoeden. Dus meer in uh, restrictieve zin van uh, uh, dat hoort niet de meisje te doen. En uh, jongens die worden over het algemeen meer uh, losgelaten. Dus weinig structuur in de opvoeding. En als men op een gegeven moment weer corrigeren... dan gaat het meestal inderdaad met een, uh, met een corrigerend tikje. Hoe komt dat? Is dat onmacht van de ouders? Uh, in vele gevallen wel... En um, um, uh, daarnaast is het natuurlijk vooral ook natuurlijk de, de onkunde hoe uh, men op het effectiefste manier kan, uh, kan opvoeden. Men is dus het altijd is al zo gewend geweest. Aan. Wat zei u? Men is het altijd al zo gewend geweest. Ja, dat ook. Maar men weet ook niet hoe uh, het beste kan opvoeden. Ik, uh, ik merk ook binnen de Marokkaanse gemeenschap dat er een thema opvoeding een belangrijk uh, thema aan het worden is... En niet alleen bij de eerste generatie, maar ook tweede generatie. En men schreeuwt eigenlijk uh, ook om, uh, om, um, om, om, om hulp, hoe men het beste kan opvoeden. Want uh, dat is natuurlijk uh, een, ja, een moeilijk, uh, moeilijk iets om uh, kinderen op te voeden ja. in, in, in twee contexten. Zowel de Marokkaanse als de Nederlandse context. Wat doet uw organisatie, het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland, om dit geweld bij de opvoeding tegen te gaan? Nou, op, op zijn minst, wat we doen is in ieder geval het thema um, proberen aan te kaarten via verschillende uh, uh, bijeenkomsten. In ieder geval dat er voorlichting kan worden gegeven over hoe um, um, uh, opvoeding moet worden uh, vormgegeven binnen de Nederlandse context. Maar ook natuurlijk dat we um, gezinnen en individuen die te maken met uh, geweld, dat die um, waar die terecht kunnen voor uh, hulpverlening. Ziet u verschil in opvoeding bij de nieuwere generaties Marokkanen... in vergelijking met de eerste generatie bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ik denk uh, gezinnen of uh, ouders die hier in Nederland zijn opgegroeid... en ook het uh, Nederlandse onderwijssysteem uh, hebben, uh, hebben gevolgd... dat die uh, op, een, uh, op, een, uh, ja, op een betere manier hun kinderen opvoeden. En dat veel meer eigenlijk aansluiting zoeken bij de opvoedstijl die in Nederland uh, gebruikelijk is... Uh, de eerste generatie die is, die is toch meer van, uh, van de oude stijl... waarbij, wat ik net zei, toch af en toe um, ja, uh, geweld aan te pas komt, helaas. Dank u wel. Alsjeblieft. Habib El Kadouri van het samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland. Treinreizers in Den Bosch kunnen sinds gisteren op het perron zien... in welke coupés van de trein die binnenkomt nog plaats is. En op die manier gaat het in- en uitstappen sneller... en hebben ook meer mensen in zitplaats. En verder is ook te zien waar de eerste en de tweede klas is... waar de stiltecoupé stopt en waar je een fiets kwijt kunt. Verslaggever Jan Peel stond vanmorgen tijdens de spits... op de trein te wachten daar. Aan de dakrand van het monumentale perron. Perron 1 in een bos hangt een grote grijze balk over de volle lengte. Die is nu nog grijs, maar er zitten allemaal ledlampjes in. En als het goed is, komt zometeen de trein uit Roosendaal... die naar Zwolle rijdt hier aan... En dan verschijnt op dat scherm in allerlei kleuren waar ik zou moeten kunnen instappen. Rood waar het te druk is in de trein en groen waar ik dan wel de plek zou krijgen. En ook waar je met je fiets naar binnen zou kunnen, Nou, dat moet hierop komen. Nou, ondertussen komen mensen aan. Reist u elke dag met de trein? Ik reis iedere dag met de trein, ik, ja, hoor. ik zag u een beetje zo naar dat bord kijken. Oh ja, dat had ik nog niet gezien inderdaad. Op dit moment staat er nog uh, op het bord dat er op dit moment geen actuele instapinformatie beschikbaar is. <lacht> Misschien dat het dadelijk gaat werken als de trein er aan Oké, heel Nou, en dan komt de trein al aan. Helaas geen instapinformatie beschikbaar. Nee, ik zie het. <lacht> ik had er ook niet op gerekend, maar... Uh... Het enige wat we kunnen zien is waar de in een uitstapplaatsen plaatsen zijn van de trein, de deuren dus. Nou, dat klopt exact. Ja, dat is, dat is wel handig. Uit deze trein komt ook Inge Rijgersberg van de NS. Als het goed is tenminste. Hallo. Nee, Inge Rijgersberg. Dat heb ik weer. Dat hebt u weer, dat hij het die doet? Nee, ja. Nou, dit uh, zijn treinstellen uh, waar de, de tellers dit in zitten. Oh, vertel. Dus we hebben elf treinstellen waar ze wel in zitten. Daar kun je dan precies in zien waar het uh, druk is en maar rustig. En in deze treinstellen zitten de tellers niet. Dus je kunt wel precies zien waar de deuren zitten. Um, maar inderdaad, de bezetting is uh, helaas niet te zien. Tellers, want uh, de informatie uit de trein die moet natuurlijk wel hier op dat uh, perron uh, terechtkomen. Nou, met deze trein lukt dat dus niet. Maar hoe, hoe gaat het normaal gesproken wel dan? Er zitten tellers in buiten- en binnendeuren, uh, dus er wordt geteld hoeveel mensen er instappen... maar ook hoeveel er in bepaalde coupés terechtkomen. En aan de hand daarvan kunnen we dus precies zien hoeveel mensen er in welke coupé zitten. Het is een, uh, ja, een voortbordduursel eigenlijk op een app die we eerder al uh, lanceerden. Daar staat dezelfde informatie in. Uh, maar ja, dit bord is uh, over 180 meter uh, de complete lengte van het perron. Uh, kun je het echt heel erg precies zien. En in die app kun je wel de samenstelling zien... Uh, maar ja, weet je natuurlijk niet precies waar je moet gaan staan om, uh, om bij bijvoorbeeld een deur terecht te komen. Zowel de app als uh, dit hele lange bord zijn al twee in proef. Ja, dat klopt. We willen mensen meer informatie verschaffen uh, over de bezetting van treinen. Je ziet vaak uh, bij perron op- en afgangen uh, dat mensen op het moment dat ze met de roltrap het perron opkomen, dat ze daar instappen. Precies, iedereen staat daar zo'n beetje, hè? Precies. Uh, maar je ziet toch vaak dat in bijvoorbeeld de achterste wagons nog heel veel plek is, uh, terwijl mensen dat niet doorhebben. En op deze manier, voordat de trein aankomt, uh, maken we dat eigenlijk al heel makkelijk visueel. Een voordeel voor de passagiers, maar heeft het ook een voordeel voor de NS? Wij kunnen op deze manier uh, makkelijk tellen wat de bezetting van een trein is. Uh, daarmee kunnen we er dus ook rekening mee houden of een trein korter moet of langer. Uh, en kunnen we daarop inspelen. Den bos heeft de primeur, maar uh, komt dit op elk station? Elk station is niet haalbaar, daar is de techniek er voor. Dat uh, kost 2 miljoen hè? Ja, de hele proef bij elkaar kost inderdaad enkele miljoenen. Dus uh, dat zijn uh, dure proeven. Uh, maar goed, om innovatief te zijn uh, moet je als bedrijf natuurlijk ook investeren. Uh, en we willen ook van klanten weten van ja, wat vinden jullie er nou van? Hier op Station Den Bosch is uh, gisteren ochtend geflyerd. Mensen zijn gevraagd om mee te doen in onze proef, om ons feedback te geven. Uh, ja, en wij willen graag weten, van, ja, wat vinden onze reizigers hier nou van? En als al die reizigers nou zeggen, geweldig, geweldig, dat moet overal komen. Ja, dan is overal nog steeds niet haalbaar, maar dan willen we wel gaan kijken. Bijvoorbeeld op de grote knooppunten. En wat vinden mensen nou fijn naar zo'n app, zodat ze het zelf op hun telefoon al kunnen zien. Uh, of op het perron zelf. Uh, ja, daar zijn we gewoon benieuwd naar. Nou, kijk eens aan. De volgende trein is een tocht. Hij komt ook precies op tijd waarschijnlijk. En de knippen aan. Een nieuw bord. Dat wil zeggen dat je daar de tweede klas hebt, naar de eerste of zo. En waar we kunnen instappen. En daarachter is het rood. Dus daar is het heel erg druk in de trein. Hier is het oranje. Oké. Okay. Dus dan weet je dat als het rood is, dan moet je daar eventjes niet gaan staan wachten. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat is weer wat nieuws. Dat is wel handig. Praktisch. Handig, hè? Rijdt het vaak met de trein? Ja, redelijk. U bent ook een frequent treinreiziger? Ja, inderdaad. Ik zou gewoon ook even naar het bord kijken. Aan het bord? Ja? het bord. Ja? Dit? Nou, ik had het nog niet gezien. Hangt dus er zich sinds kort ervoor, de denk ik. Sinds gisteren pas. Dus u bent ja, een van de van. eerste die er gebruik van ja, mag maken. Precies. Is het wat? Ja, handig. Want hoe is het normaal in de treinen? Hartstikke druk. Vooral in deze tijd. Hopelijk Dan is het handig het om plaats... te weten waar nog een plekje te vinden is. Dus dat ik een zichtplaats heb. Dit eh, draagt eraan bij. Nou, keurig. Zo gaan we steeds vooruit. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Goed opletten dus op het perron in een bos of u een groen teken op de borden ziet staan. Want daar is plek in die wagon. De proef met de instapinformatie in een bos duurt drie maanden. Een van de nummers uit 2005 van Coldplay, The Hardest Part. De spark het een single in 2006 het werd geen grote hit voor Coldplay in Nederland. De het Sidi heeft een nieuwe directeur. Sinds gisteren zwaait Esther Voet de Scepter bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël. En ze is hier. Goedemorgen, mevrouw Voet. Goedemorgen. U volgt Ronnie Naftaniel op, die 33 jaar lang directeur is geweest van het Sidi. Dat lijkt mij nou heel erg lastig om in zijn voetsporen te treden. Ja, het zijn uh, kleine voetjes in hele grote schoenen, letterlijk en figuurlijk. Ja. U heeft ja. kleine voeten. Ja, ik ben niet zo groot. En Naftaniel die heeft echt wat, wat teweeg gebracht in Nederland. Ja, hij is natuurlijk uh, 38 jaar lang heeft hij voor het Sidi gewerkt... waarvan 33 jaar als directeur. Mr. Sidi, Mr. Israël zelfs in Nederland. En uh, ja, hij is, wat dat er gaat, het gezicht geweest. En heeft ook een encyclopedische kennis. Ik heb heel veel respect voor de man. Vanaf hoe lang zit u al bij het Sidi? Vanaf januari 2012. Ik kom oorspronkelijk uh, bij het Nieuw-Israelitisch Weekblad vandaan... waar ik hoofdredacteur was. U hebt eigenlijk uw bureau even moeten verplaatsen de afgelopen week... Ja, inderdaad, gisteren. Het CIDI bestaat al 40 jaar. Hoe belangrijk is het nog? Nou, ik denk eigenlijk steeds belangrijker. Um, dit jaar bestaan we inderdaad ook 40 jaar. En in 1973, toen het CIDI werd opgericht... toen had je hier in Nederland zelfs mensen met stickers op de auto... wij staan achter Israël. Dat was ook de tijd van de oliecrisis. Nou, we weten inmiddels dat het de beeldvorming ten opzichte van Israël... maar ook uh, het gevaar uh, van het opkomend antisemitisme... dat dat twee zaken zijn die inmiddels veel meer leven dan in die tijd. En die beeldvorming probeert u een beetje te beïnvloeden? Nou, ik probeer in ieder geval een beetje tegengas te geven. U zegt onafhankelijk te zijn? Klopt ja, toch? He? Ja. Maar het Sidi is in het debat vaak ook een pure pleitbezorger voor Israël. Mm -hmm. Hoe rijmt u dat, die twee zaken? Nou, we zijn een pleitbezorger voor Israël. We zijn geen pleitbezorger voor de, regering. de Israëlische regering. Wacht even. Dat zijn twee verschillende staat. De Israëlische staat, zeker. We zijn, ik ben een Zionist. En ik geloof in het bestaansrecht van de staat Israël. Dat betekent niet dat ik 100% achter het nederzettingenbeleid staat. Want dat is absoluut niet het geval. Maar staat ik, u er helemaal niet achter? Ik, uh, nou, bijvoorbeeld. De, kort geleden heeft Netanyahu nog iets gezegd over een bepaald gebied dat hij wil, weer, weer wil gaan bebouwen. Tussen Oost-Jeruzalem en een grote kolonie in, of een grote nederzetting in. Daar ben ik tegen. Ik, uh, ja, en sowieso bij, al die nederzettingen bent u op tegen? Israël, of het Sidi, is voor een twee-staten-oplossing. En die twee-staten-oplossing, daar houden wij aan vast. En het nederzettingenbeleid is wat dat er gaat tegen een twee-staten-oplossing. dat doet kruist, de, die twee-staten-oplossing. Ja. Luister even mee naar de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans. Mevrouw voorzitter, het is doodsimpel. De nederzettingen liggen niet in Israël. Dus mag er op producten die afkomstig zijn uit de nederzettingen... niet staan dat ze komen uit Israël? Vindt u hiervan? Ja, ik heb er heel veel moeite mee... omdat ik vind dat hier symboolpolitiek wordt bedreven. Uh, als je inderdaad uh, landen waarin uh, uh, gebieden omstreden zijn... Um, uh, als je dat wil kenbaar maken, dan moet je dat universeel doen. Dan moet je dat ook gaan doen met bijvoorbeeld, ik noem maar Tibet... dat bezet wordt door China. Maar bent u het niet eens met het principe dan? Um, het principe is nog één ding... Ik ik kan ja. me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld laat zien... dat het uit een bepaalde regio komt. Uh, uh, dat soort zaken meer. Ja, u moet trouwens ook beseffen dat er 20.000 Palestijnen... in de nederzettingen werken. Hè? Dus uh, op de, wij hebben hier in Nederland zo'n totaal ander beeld... van hoe het daar nou, op ja, maar de grond ik is. Wel, maar in, in zijn algemeenheid. U zegt, je moet het, als je het doet, moet je het overal in de wereld ja, doen. Ja, moet je het consequent doen. Het kan niet zo zijn dat alleen de staat Israël daar dan wordt uitgepikt. Maar dan gebeurt het nooit natuurlijk. En waarom niet? Om, eh, dat de, de politieke verhoudingen vaak zo liggen dat het... Eh, ja, en die liggen dan dus anders ten opzichte in van Israël. Geval, maar Nederland zou dat toch gewoon kunnen besluiten? Nee, nee de EU heeft het besloten. En eh, daar Nederland heeft Nederland, Nederland zich ook aan te, doen, te houden. Nou, ik denk dat we in deze zaak in ieder geval... als Nederland niet voorop hoeven te lopen, eens een keer. Ja, dat vindt u. van het Ja, natuurlijk vind ik dat. Ja. <laughs> ja. Is eh, deze discussie een voorbeeld van een kritische houding... van het Nederlands parlement tegenover Israël? Van de Nederlandse nou, regering Nou, Ik moet u heel eerlijk zeggen dat, uh, dat uh, ik vind dat uh, Timmermans... tot nu toe een uitgebalanceerd, uh, uitgebalanceerde politiek uh, voert. Wat ik niet met de heer Timmermans eens ben... Uh, die heeft een paar keer duidelijk gezegd dat hij zegt... dat de nederzettingen de grootste bedreiging voor de vrede vormen. Um, uh, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk veel eerder dat dat het recht op terugkeer is van de Palestijnen. De eis op terugkeer. En dat moet ik even heel rustig uitleggen. Binnen de grenzen van 1967, dus de groene lijn van 1967 wonen nu 1,2 miljoen Arabische Israëli's. En op het moment dat al die Palestijnen... Vanuit... En als die 5,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen... Uh, want dat is uniek he, voor de Palestijnen, dat is nergens anders in de wereld. De kinderen van die vluchtelingen en de kleinkinderen... en de achterkleinkinderen worden door de UNRWA... dat is een hele industrie omgebouwd, allemaal als uh, vluchteling bestempeld. Als de eis tot die terugkeer niet wordt losgelaten, dan heb je geen staat voor het Joodse volk meer... geen Israël meer, want dan zit je demografisch gewoon... met een uh, maar, veel te grote aantal... de ouders en voorouders zijn er destijds wel uitgegooid natuurlijk. Ja, maar Israël er zijn, gevlucht. Er ja. zijn ook, ja. ook 700.000 Joodse Arabieren... destijds de Arabische landen uitgezet. Dus wacht eventjes, en daar hoor je ook niets meer van. Maar goed, als dat één op één zou kunnen worden uitgewisseld... bent u er wel voor dan? Ik ben voor compensatie. Laten we elkaar is? compenseren gewoon. En wat houdt dat? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn financieel compenseren. of door middel van huisvesting ergens anders compenseren. Maar niet in Palestina? In, in Palestina als vluchtelingen. Nee, maar niet met z'n allen naar Palestina? Niet naar Israël. Niet naar Israël? Israël binnen de grenzen van 1967. Nee, daar kun wij kunnen geen 5,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen binnen, U noemt de het israël, uh, binnen de grenzen van 1967. Ja, dus dat is Israël proper, as we call it. De maar zo state. wordt het door uh, niet veel mensen meer genoemd. Hier in Nederland zeker niet. Isra nee, heeft u het nou israël. over de Westbank en Gaza of heeft ja, u het over Israël? Ja, ja, ja. Nou kijk, daar raak je Westbank en Gaza is een heel ander verhaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar Palestijnse vluchtelingen... tegen de tijd naar terugkeren. Dat vindt u geen probleem? Nee, zeker niet als de, tegen de tijd dat, dat echt een twee-staten-oplossing tot stand komt. Be my guest. Het gaat mij erom dat binnen de grenzen van 67... als je vluchtelingen uit Gaiva hebt... dat je daar een probleem kon, kun, hebt dat die niet meer terug kunnen komen naar Gaiva. Maar op dit moment, als een kind in Gaza wordt geboren... van ouders of van mensen van wie de grootouders ooit zijn gevlucht uit... nou. Noemen een dwarsstraat op binnen de grenzen van 67, dan is dat nog steeds een Palestijnse vluchteling. Dat slaat natuurlijk nergens op. Vindt u? Ja. In het verleden van het CD vaak een luisterend oor bij politiek, partijen en de samenleving, is dat langzamerhand een beetje verleden tijd? Nou, wij zijn in ieder geval. Um we vinden het in ieder geval belangrijk, dat, buiten het feit dat wij natuurlijk een belangengroepering zijn, want dat zijn we, dat we in ieder geval onze feitelijke kennis op orde houden. Dus wij zullen nooit praatjes verkopen. Als wij een rapport uitbrengen, dan kloppen de cijfers. En daar mogen de politieke partijen dan hun conclusie uittrekken. En dat Israël qua beeldvorming ook bij de politieke partijen onder druk staat, dat is natuurlijk helemaal een duidelijk feit. Dan het antisemitisme. Afgelopen ja. week was er het nodige ophef over een aflevering uit de NTR-serie Onbevoegd Gezag. Wat Hitler met de Joden heeft gedaan, zeg maar, ben ik wel mee tevreden. Ja? Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Mee tevreden? Ja. Nee, ik ja. ook ja. eigenlijk. Ja? Eerlijk gezegd ja. ben ik daar... Wat uh, Hitler zei ooit. Uh, hij had gezegd: ooit een dag gaat komen. dat jullie mij gelijk gaan geven dat ik al die Joden heb vermoord. Ja, en die dag gaat komen. Maar hoe zou gelijk gelijkgeven dat hij heel ik? veel kinderen en vrouwen... Dat is Die Ik die... Schrok u toen u dit zag? Uh, je bent altijd verbijsterd als je dit hoort. Want je neemt het persoonlijk. Want ik leef graag een dagje langer dan vandaag. Um, maar het verbaasde me niet geheel. Ronald Leopold, hij is directeur van de Anne Frank Stichting... die zegt vandaag in NRC Next een trend van antisemitisme te zien. Ja. Is dat zo? Ben ik met hem eens. Hoezo dan? Omdat uh, buiten het feit dat je um, uh, de ernst van uh, antisemitische incidenten... De het CD brengt altijd een antisemitisme monitor uit. Buiten dat je ziet dat de ernst van de incidenten toeneemt... merk je ook dat de vooroordelen, zoals deze... Uh, um, uh, dit heel duidelijk een, een feit is, dat die zich verspreiden. En er is vorige week ook een... Uh... Maar noemt u dit uh, uit het NTR-televisieprogramma... Uh, ja. noemt u dit een incident of noemt u dit slechts een voordeel? Nee, dit is een incident. Dit is ook strafbaar. Dit vat u samen onder een ernstig incident. Dit is uh, een puur antisemitisch incident. Dit is, dit is strafbaar. Dit, en, dit kan vervolgd worden in België dat trouwens. Dat in, vind, ja, wat vindt in, u een ernstig incident? Um, nou, bijvoorbeeld uh, uh, schelden op straat. Een vrouw die in de gezicht gespuugd wordt omdat ze een Davidster draag, draagt. Dat zijn bedreigende zaken. Tijdens Toulouse, uh, de dame van een van onze opperrabijnen, die thuis kwamen en dat drie jongetjes. een gebaar maakten: zo van we snijden je keel af. Dat, is, dat zijn hele bedreigende zaken. Is het aantal ernstige incidenten ook toegenomen? Ernst? Ja, dat vertel ik ja, net. Is hoeveel, met hoeveel procent? Verdriedubbeld. Verdriedubbeld. Oh, ja, dat is verdriedubbeld. Ja, en dat moet ik goed zeggen. Drie keer zoveel als het jaar daarvoor. En hoeveel waren het er het jaar daarvoor? Uh, ooggunst, dan vraagt u me wat. Waar, uh, het, het, het ah, op... Ik vraag dat omdat er ja. op een gegeven moment ook een heleboel te doen is geweest over antisemitisme in 2010. Mm -hmm. En toen heeft het Sidi-cijfers gepubliceerd... over het aantal incidenten in, in dat jaar. Ja. En het aantal incidenten bleek maar liefst 55 volgens uw organisatie. te zijn gestegen en Pieter Hilhorst... heeft dat destijds als columnist van de Volkskrant uitgezocht. Mm -hmm. En er waren toen in 2002 bijvoorbeeld 200, 359 incidenten. Mm -hmm. In 2009 waren dat dan nog 167. Ja. Dus er was sprake van een terugloop... en ja. niet van en een dat, stijging ja. met 55 Ik... Al dit soort cijfers... Ik begrijp helemaal wat u bedoelt. Ah. En uh, dat is ook inderdaad. Maar er is een groot probleem op dit moment ook onder de Joodse gemeenschap. Omdat ze moedeloos aan het worden zijn en niet meer voortdurend melden. Ze melden de incidenten niet meer. Hoe weet u dat, als ze het niet melden? omdat ik heel vaak via Twitter langs ging komen... nou, dan heb ik het nu gemeld ja. en doe er maar mee wat je wil. En zo werkt de melding natuurlijk niet. Begrijpt u? Dus er is een soort laconiek... Uh, ja, men begint daar laconiek op te handelen. Maar dat uh, belangrijke onderzoek door drie universiteiten in België bijvoorbeeld... dat laat zien dat uh, onder vooral uh, allochtonen uh, uh, jongeren... Uh, 75 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar... Um, uh, er de antisemitische denkbeelden op nahouden. U bent vanochtend naar Den Haag geweest om het te bespreken... Op, uh, met vertegenwoordigers van twee ministeries. Is er iets uit het gesprek gekomen? We zijn bezig met een voorbereiding voor een ronde tafelgesprek. En uh, vooral om te kijken waar het misgaat... voor wat betreft holocaust, educatie en de effectiviteit daarvan. En wat we daar in de toekomst aan kunnen doen. Esther Voet, kerstvestendirecteur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Dank. Tot twaalf uur nog. Is scheef wonen van de baan als huurders zijn sociale huurwoning kopen? Het antwoord op die vraag na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. Syrische staatsmedia melden dat de opstandelingen chemisch wapen hebben afgevuurd. En daarbij zouden 15 mensen zijn omgekomen. Dus voor het eerst dat de regering de oppositie beschuldigt van het gebruik van chemische wapens. Over het algemeen wordt er juist gevreesd dat het Syrische regime zelf chemische wapens gaat gebruiken. In de Sint-Pieterskerk in Rome is paus Franciscus geïnstalleerd. Hij kreeg het pallium opgelegd, een wollen schouderband die verwijst naar het herderschap. Daarna werd hem de vissersring van Petrus overhandigd. En zes kardinalen spraken daarna symbolisch hun trouw uit aan de nieuwe paus. In een preek deed de paus vervolgens een oproep om voorzichtig om te gaan met de schepping en met de zwakste in de samenleving.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 Maar het lukte de Australische politie maar niet om de chauffeur op te sporen. Daarom zijn nu beelden vrijgegeven van een beveiligingscamera. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. is FM Met Felix Burders. Zometeen, sinds de opkomst van de leefbaar partijen. worden politieke partijen steeds populistischer, beweren veel Nederlanders. Maar is dat wel zo? Aretha Franklin. Change, change, change. Frenkel nog jaren door kunnen gaan met Shiny Food, Maar ja, dat doet ze niet, want die nummers in 1967, die liepen na nou een bepaald moment af, dan werd de kraan dichtgedraaid. De er is al veel over gepraat en geschreven. De opmars van het populisme in politieke partijen en media. Kun je spreken van een populistische tijdgeest in Nederland... en andere West-Europese landen? Op dit onderwerp promoveert donderdag politicoloog Matthijs Rodijn... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, meneer Rodijn. Goedemorgen. U zit in een studio in Amsterdam. Laat ik beginnen met de conclusie van uw onderzoek. Die luidt dat gevestigde politieke partijen niet populistischer zijn geworden. Is er ook geen sprake van een populistische tijdgeest dan? Nee, um, het is eigenlijk uh, apart. Uit mijn onderzoek blijkt dat, uh, dat er in die zin geen, geen sprake is van een populistische tijdgeest. En Kunt u zich voorstellen dat menigene daar de wenkbrauwen bij zal fronsen? Ja, um, ik was daar zelf ook enigszins uh, verbaasd over. Want mijn vermoeden in het begin was dat eigenlijk het succes van populistische uh, partijen uh, gevestigde partijen toe zou bewegen om het populisme over te nemen. Eigenlijk met de verwachting om zo de wind uit de zeilen van de populisten te halen... en misschien zelf ook weer zetels te winnen. En daar dacht u op te gaan promoveren, maar toen bleek dat heel anders. Toen bleek dat heel anders. En ik moet zeggen dat ik toen ook zelf mijn wenkbrauwen uh, gefronst heb. Um, maar toen ben ik er wat beter over gaan nadenken... en eigenlijk is het toch helemaal niet zo vreemd dat ze dat populisme niet overnemen. Um, de populistische boodschap die houdt namelijk, uh, namelijk in... dat het goede volk wordt uitgebuit door de slechte elite... Um, dus op het moment dat gevestigde partijen die boodschap gaan uitdragen, dan impliceert dat eigenlijk zeer fundamentele zelfkritiek. Want uh, de gevestigde partijen zijn zelf natuurlijk de representanten bij uitstek van die gevestigde politieke orde. Dus op het moment dat zij zeggen dat uh, de elite geen flauw idee heeft van wat er onder de bevolking speelt, dan hebben ze het eigenlijk over zichzelf. Dus u vindt de definitie van uh, populisme op het moment dat de bestuurlijke elite wordt bekritiseerd? Um, ik, de definitie van populisme uh, houdt in dat uh, uh, eigenlijk de boodschap dat de elite geen flauw idee heeft waar het volk mee bezig is. En dat kan de bestuurlijke elite zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld de economische elite zijn. Maar dat is wel een hele enge definitie natuurlijk. Nou, het is, je zou het ook als een, juist een hele brede definitie kunnen zien. Omdat het en over de politiek gaat en over de economie en bijvoorbeeld ook over de culturele elite. Um, maar het is in die zin een uh, enge definitie dat binnen, definitie, binnen deze definitie er geen... Ruimte is voor bijvoorbeeld uh, negativiteit tegenover andere uh, geloven... of tegenover immigranten. Dat is geen onderdeel van uh, populisme, volgens deze definitie. En dat gebeurt natuurlijk wel. Dat gebeurt heel veel. En volgens mij is dat juist een van de redenen... waarom er heel veel verwarring is over het begrip populisme. Um, soms gaat het, uh, als het over populisme gaat, over radicaal rechts. Soms gaat het over politiek opportunisme. Soms gaat het over demagogie. In al die gevallen wordt het eigenlijk vaak populisme genoemd. En volgens mij is dat onjuist. Dan moet je heel voorzichtig zijn met wat je nou precies onder populisme verstaat. Maar er worden wel uh, populistische argumenten overgenomen... door andere politieke partijen, ja. zolang het hun niet raakt. Er worden argumenten overgenomen, maar dat gebeurt maar in uh, zeer beperkte mate. En je kunt je afvragen of er überhaupt sprake van overname is... omdat gevestigde partijen gebruiken wel zo nu en dan populistische argumenten. Maar ze zijn dat niet meer gaan doen dan ze dat pakweg twintig jaar geleden deden... toen de populistische partijen nog helemaal niet zo succesvol waren. Dat heeft u allemaal onderzocht? Dat heb ik allemaal onderzocht. Op grond waarvan? Op grond van, uh, ik heb een analyse gemaakt van uh, verkiezingsprogramma's... van uh, in vijf verschillende landen in de afgelopen pakweg twintig jaar. En daaruit blijkt dat? En daaruit blijkt dat. Dan geef ik u een slogan hier bijvoorbeeld van de VVD. Werk in Nederland verdient belastingverlaging. Ik zou er nog een paar meer kunnen noemen. Maar dit lijkt op het eerste gehoor een populistische uitspraak. Maar dat is het dus niet. Nou, het zou een populistische uitspraak kunnen zijn... als ik het zo op het eerste, uh, zo op het eerste hoor. Um, je zou namelijk kunnen zeggen dat op het moment... dat, het, dat, dat tegen het volk wordt gezegd van luister... Um, de, jullie betalen veel te veel belasting en dat moeten we terugdraaien. Um, dan is dat eigenlijk vooral demagogie of, of politiek opportunisme misschien in dat geval. Maar op het moment dat deze boodschap wordt gekoppeld aan een uh, fundamentele kritiek op de elites. Bijvoorbeeld uh, de, de belastingen moeten omlaag omdat op dit moment al die belastingen die jullie betalen gaan naar een corrupte politieke... Klasse die er uh, eigenlijk maar, uh, maar wat mee doet... en die geen flauw idee heeft waar ze mee bezig zijn. Of het wordt uitgegeven aan veel te veel ambtenaren... die in Den Haag rondlopen en uh, waar wij heel veel geld aan betalen... maar die uh, eigenlijk geen goede dingen doen. Ja. Op dat moment, als die slogan aan dat soort uitspraken wordt gekoppeld... dan is er sprake van populisme. De LPF en de PPV, PVV, zijn het nou populistische partijen, ja of nee? Uh, ja. Dat Allebei, is ja. En die hebben grote zetelwensen boeks. Maar volgens uw onderzoek hebben de gewesterde partijen... dat succesvolle populisme links laten liggen. Ja, dus ik wil uh, zeker niet ontkennen dat het populisme een grote rol heeft gespeeld. Het populisme heeft in heel West-Europa en ook in Nederland een hele grote rol gespeeld. Je ziet dat aan de LPF, die in één keer met een heleboel zetels in de Kamer kwam. Je ziet dat nu aan de PVV en je ziet dat ook uh, aan partijen in andere landen. Zoals bijvoorbeeld de partij van Berlusconi in Italië. Um, maar er is geen sprake van een echte populistische tijdgeest... omdat de gevestigde partijen deze uh, populistische boodschap niet hebben overgenomen. Er is dus wel een grote invloed van populisme... maar volgens mij moeten we het niet overdrijven. Er is geen sprake van een allesomvattende populistische tijdgeest. En op het moment dat een partij als PVV meeregeert... Nou, zei het op afstand, partij, mm -hmm. is er dan sprake van een minder populistische partij? Um, nou, dat, dat hoeft natuurlijk niet. Uh, de partij kan net zo populistisch blijven als ze altijd al was... Um, wat je vaak ziet uh, gebeuren, als bij de PVV heeft het natuurlijk maar heel kort geduurd. Maar je ziet dat ook bij andere partijen in bijvoorbeeld Denemarken of Italië. Uh, of, of vooral in Denemarken eigenlijk. Uh, dat kleine uh, uh, rechtsradicale partijen, populistische partijen, meeregeren. Op zo'n moment is het wel in hun belang om zoveel mogelijk ervoor te zorgen... dat ze eigenlijk één voet binnen de coalitie hebben en één voet daarbuiten. Maar ze kruipen naar de macht toe. Ze kruipen, ze kruipen naar, naar de bestuurlijke na elite toe. Ja. Waar ze ja, kritiek op hebben. Dus op, wat dat betreft is de, de strategie die je eigenlijk ziet bij populisten... is één, ze kunnen het populisme laten varen... of twee, ze kunnen het, hun populistische kritiek verleggen. En dat zie je bijvoorbeeld bij Berlusconi. Hij was, toen hij aan de macht kwam, uh, heel erg kritisch tegenover de politieke elite. Uh, maar hij heeft die kritiek eigenlijk verlegd naar de, uh, de, de elite van uh, rechters... en de elite van journalisten. Op dit moment bekritiseert hij vooral de communistische uh, journalisten die hem tegenwerken. En hoe zit het dan met het populisme van de PVV op dit moment... Nou, ik heb mijn onderzoek loopt tot 2008, dus ik heb geen systematisch onderzoek gedaan... naar het, pop naar het populisme van de PVV op dit moment. Maar ik heb wel het, verkiezingsprogramma, het laatste verkiezingsprogramma gelezen. En um, ik heb het idee dat zij uh, nog steeds behoorlijk populistisch zijn. En dat is ook niet zo raar. Je zou kunnen verwachten... en uit mijn onderzoek blijkt dat populistische partijen... na hun electorale succes vaak minder populistisch worden. Um, de PVV zou daarop een uitzondering kunnen zijn... Um, maar ik dus dat moet zeker. u nog onderzoeken? Dat moet ik nog onderzoeken, maar dat zou, dat zou natuurlijk kunnen... omdat uh, de manier waarop de coalitie uh, met, met de CDA en uh, VVD be beëindigd is eigenlijk... Uh, daarna hadden zij eigenlijk geen enkele uh, incentive meer... om uh, op de macht te hopen en daarom om uh, uh, hun populisme te laten varen. Dus ik denk dat ze om die reden het populisme daarna... gewoon weer heel sterk hebben aangezet. Politicoloog Matthijs Roduin. Donderdag promoveert u in Amsterdam op populisme in West-Europa. Dat gaat uh, als een fluitje van een cent, als ik dat zo hoor. <laughs> ik wens u veel succes de met dan. de verdediging van het proefschrift. Dank u wel. De Gids. FN. Hij studeert nog, doet veel onderzoek naar Twitter. Joop Kohem vroeg hem lid te worden van de commissie Haren. En Simone Wijmans praat met hem over zijn leven online. De webwereld van... Thomas Boeschoten. Ik heb 800 A900 uh, volgers op Twitter. En ik ben eigenlijk wel de hele dag online. Uh, jij doet onder andere onderzoek naar Twitter. En je zat in de, of zit in de commissie Haren die onderzoek deed naar de Facebook-rellen. Um, wat fascineert jou zo aan sociale media? Uh, wat mij het meest fasc fascineert is eigenlijk de collectieve patronen die je erin kunt ontdekken. Dus uh, één uh, tweet uh, kan leuk zijn. Maar wat nog veel leuker is, is als je de honderdduizend bij elkaar hebt... en daar uh, inzicht uit kunt halen. En zit je eigenlijk zelf op Facebook? Je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar die Facebook-rellen. Uh, uiteraard zit ik op Facebook. Uh, je ontkomt er bijna niet aan. Maar ik heb er ook een soort van uh, haat liefde verhouding mee, denk ik. Uh, het grote probleem van Facebook vind ik... Uh, dat uh, je te maken hebt met Mark Zuckerberg, wat een soort van dictator is... Uh, met het ethisch besef van een, uh, van een pinda. En uh, ja, als je ziet wat voor trucjes uh, daar regelmatig uitgevoerd worden... Daar, ja, daar, daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Dus ik ben ook niet heel trots op dat ik erop zit. Maar noem eens iets wat je echt verwerpelijk vindt van Facebook... Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat uh, zij op een gegeven moment hun systeem aanpassen. Dus dan worden bepaalde uh, dingen worden zichtbaar die voorheen niet zichtbaar waren. Terwijl jij in de veronderstelling bent als gebruiker dat, uh, dat iets uh, redelijk uh, verborgen zit. Kijk, dat jij ooit uh, tien jaar geleden iets een keertje online hebt gezet... betekent niet dat zij het door het op een andere manier te presenteren... Dat, dat, uh, ja, dat, dat je dat zomaar kunt doen. Nou uh, ben je niet alleen maar een liefhebber van sociale media, maar ook van voetbal. Je hebt twee voetbalsites opgericht. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Nou ja, eentje uh, was toen ik 16 uh, was of 15, En toen heb ik een, uh, een website over voetbalmanager, een, een management game uh, opgericht. En dat was, uh, in die tijd vond ik dat heel bijzonder. Met name omdat je zag dat er allemaal bezoekers al naartoe kwamen. En uiteindelijk is dat heel erg gegroeid. En uh, nu zitten we op zo'n 300.000 bezoeken per, uh, per maand. En een andere site is uh, katanacho.nl. en daar proberen we eigenlijk uh, alle onzin die we in de traditionele media regelmatig tegenkomen, proberen we te counteren met uh, feiten, statistieken, analyses. Een soort hard gras online? Ja, alleen dan uh, minder uh, op zoek naar het mooie verhaal, maar wij zijn meer op zoek naar het kritische verhaal. Uh, dus wij kijken met statistieken. Uh, en tactische analyses kijken wij naar uh, de voetbalwereld. Wij proberen ook uh, bijvoorbeeld uh, mythes uh, te ontkrachten... dat uh, bijvoorbeeld er bijvoorbeeld geen doping zou zijn in het voetbal. Wat, uh, men lijkt dat uh, heel erg te negeren, maar wij, we weten dat het er zit. Dus uh, op die manier uh, proberen wij een, een soort alternatief discours te bieden... Aan, uh, aan wat er in de traditionele media gebeurt, waar het vaak snel en vluchtig is. En wij hebben gewoon de tijd en kunnen ergens rustig echt induiken. Nou, doe jij dus onderzoek naar Twitter, onder andere. Mm. Um, hoe twitter je zelf? Ik heb twee accounts. Ik heb mijn persoonlijke account. En daar ben ik echt heel terughoudend, denk ik. Ik denk na over wat mijn volgers zouden willen lezen. En bij Catenaccio speel ik eigenlijk, ben ik eigenlijk een beetje aan het testen. Ik ben gewoon de hele tijd aan het onderzoeken. Dus wat ik eigenlijk doe, is ik ga gewoon van tevoren nadenken... over hoe ik een tweet kan formuleren die het goed doet. Dus die heel veel retweets ontvangt, bijvoorbeeld. Ja, wat zijn de voorwaarden? Een nou, voorwaarde is allereerst een gezonde dosis populisme door bepaalde vergelijkingen te maken. Bijvoorbeeld Ajax en Manchester City, toen die tegen elkaar speelden. Uh, als je dan uh, de marktwaarde van de selectie van Ajax noemt... en die tegenover de marktwaarde van de selectie van Manchester City uh, zet... en daar een, een gevatte uh, tekst bij plaatst... Dan, uh, dan weet je gewoon dat dat werkt. Omdat uh, ja, veel van mijn volgers die, uh, zijn Ajax-fan... en het past een beetje bij hun, uh, bij hun gevoel. En, uh, dan... Calimero tegen... Ja, precies. Nou, dat, als je dat, dat in een tweet kunt vatten, dan, uh, dan werkt dat. Dus jij kunt mensen toch een klein beetje bespelen via Twitter? Nou, Het is inderdaad opvallend makkelijk... hoe je mensen met een goed geformuleerde tweet... een bepaalde richting op kunt sturen. Of in ieder geval uh, jouw boodschap kunt laten uh, verder verspreiden. Doe je aan uh, muziek online? Nou ja, ik heb Spotify. Eigenlijk is sinds Spotify mijn, uh, mijn muziekbelevenis... grondig uh, ingrijpend veranderd. Op een of andere manier. Ik weet niet hoe het komt heb ik veel meer moeite met de juiste muziek vinden en uh, ontdekken. Ik, ik, ik heb ook heel veel moeite met de juiste playlist uh, samen te stellen. Maar als je dan toch een playlist wel gevonden hebt... Uh, welke nummers beluister je dan? Uh, welke nummers? Nou ja, Cinematic Orchestra Horizon vind ik uh, een nummer... die elke keer weer terugkomt. Zij hebben echt, wat zij maken zit in een hele reeks echt geweldige nummers... Met... Met diepgang, met eh, geweldige stemmen, prachtige composities. Dat is echt, echt waanzinnig. Van Cinematic Orchestra. Ik ga het thuis helemaal beluisteren. Het is een waanzinnige band, vindt Thomas Boekschoten. Ze dus doen mij een beetje denken zo op het eerste horen 07. Boekschoten is Twitter-onderzoeker en lid van de commissie Hagen. Alle besproken links staan, zoals altijd op de website... onder het kopje De Webwereld Van. De Gids.fm de vraag naar betaalbare woningen is groot. en De markt zit nog steeds potdicht en scheef wonen is volgens minister Blok een groot probleem. Een oplossing is niet eenvoudig. Toch kwam ik er eentje tegen. Verkoop alle sociale huurwoningen. Het totale sociale woningbezit moet overgedragen worden aan de huurders. Dat vindt Jacob Hesseling. Hij was meer dan 40 jaar actief in de volkshuisvesting. En zo zat hij bijvoorbeeld in de raad van toezicht van een woningcoöperatie in het oosten van het land. En Jacob Hesseling zit hier. Goedemorgen, meneer Hesseling. Goedemorgen. Het plan komt van u: het verkopen van alle sociale huurwoningen. Hoe stelt u zich dat voor? Nou, ik, uh, ik denk dat het mogelijk is om uh, alle sociale huurwoningen te verkopen. Natuurlijk niet in één keer. Je zult daar een plan voor moeten maken. Als je nu kijkt naar hoe de verkoop van sociale huurwoningen plaatsvindt, zie je dat het mondjesmaat gebeurt. Er worden net genoeg woningen verkocht om de financiering van nieuwe woningen te kunnen, uh, te kunnen bouwen, maar het gaat niet van harte. En ik denk dat uh, door de vermogens die bij de corporaties liggen, door die uh, vrij te spelen, door al huurwoningen te verkopen aan de bewoners, dat dat een... Uh, Oplossing zou kunnen bieden voor, uh, voor veel problemen. En waarbij natuurlijk... Dan hebben ze dat vermogen niet meer in stenen zitten, die corporaties. Ja, precies. Ja. Uh, je, je, je bouwt en je verhuurt voor de bewoners en niet voor de stenen. En het zou ook, uh, natuurlijk krijg je daar uh, argumenten die er tegen pleiten. Maar betekent dat dan het einde van de corporaties? Dat zou op de duur, zou het einde van de coöperaties betekenen. En waarbij ik er wel van uitga dat er nieuwe vormen moeten komen. De coöperatie zou je naar zijn functies kunnen opsplitsen... in een beheerspost, beheer en verhuur en onderhoud. Een, een ontwikkelingsbank die uh, dus de nieuwbouw... En, en de verkoop de, de, de van bestaande bouw financiert. Ja. En een ontwikkelingspost die dan ook weer voor de nieuwbouw... en de renovatieplannen de nodige voorbereidingen kan treffen en, en waarom uitwerken. waarom zou dit een oplossing zijn voor het probleem? Van scheefwoners bijvoorbeeld? Uh, de scheefwoners, nou, je kunt de, de, de scheefwoners... Uh, die kun je hun huizen laten kopen. Je kunt kijken naar wat, is een, uh, wat zou de redelijke prijs zijn voor die woning. En zo is dat nu ook gebeurd. En al die, die andere huurders die... Geen geld hebben aan een. Ja, daarvoor ook al. De scheefwoners die kun je niet in een andere woning plaatsen, want die zijn er niet, die zijn niet betaalbaar. En je moet dus gewoon uh, toch voor, voor, voor, voor de komende tot 2040, zul je jaarlijks zul je toch een bouwproductie moeten hebben van 70.000, 80 80.000 woningen. Om die scheefwoners te laten verhuizen. Ook om die scheef. Nee, om, om vooral mensen die een woning vragen in Nederland om daarvan in de, de woninghoeften ja. te voorzien. Ja. Dan kun je gewoon statistisch uitrekenen dat je die woningen nog nodig bent. Ik ga naar Dick Mol, hij is aan de telefoon. Hij is directeur van de woningcoöperatie Domesta. Meneer Mol, goedemorgen. Goedemorgen. Vreest u voor uw baan inmiddels? Nou, nee, dat, dat doe ik sowieso nooit. Dus ook in dit geval niet. Alle sociale huurwoningen moeten in handen komen op termijn van huurders, zegt meneer Hesseling. Ziet u dat gaan gebeuren? Nou, dat zie ik niet gaan gebeuren, maar het is denk ik wat mij betreft ook belangrijk of huurders dat überhaupt wel willen. Dat gaat een beetje van, uit van het idee dat het uh, per definitie goed is dat iedereen een eigen woning heeft. En ik denk dat het in feite ook zo is dat een groot deel van onze huurders heel bewust kiest voor een huurwoning. En dat kan vanuit een financiële situatie zijn, maar kan ook vanuit een zorgvraag zijn of om andere redenen. Mensen willen een koophuis, meneer Hesseling. Nou, ik denk dat ze dat wel willen, alleen de betaalbaarheid daarvan. Daar, daar zou je een oplossing voor moeten bedenken. Waarvan ik zeg van, maak bewoners nou ook, eens eerst weer mede-eigenaar van hun uh, van woningen. Dat op zijn minst. Mede-eigenaar? Mede-eigenaar. Naast de en, coöperatie is dan de bewoner ook nog mede-eigenaar? Ja, dat, maar dat gebeurt nu ook wel met, met uh, die, die, die, die bescheiden verkoopconstructies. Hè? Dat echt van terugkopen of, of dat je kunt terugkopen. Ik, ik, ik, ik zie daar helemaal geen problemen in. Het is alleen een nou, andere van Maar dat zijn juristen die je op. echt principieel alleen maar willen Huren. Die laat je gewoon dan huren. Dat, dat, dat, is, dat is niet zo'n probleem. En je hebt 2,5 miljoen woningen... Maar dan, dan gebeurt er toch niks bijzonders in vergelijking met wat er nu gebeurt? Jawel, je maakt structureel veel meer vermogen vrij. Je zult ook via die benadering veel gemakkelijker naar koopwoningen toe... en een, eenzelfde lijn kunnen gebruiken. Meneer Mol, uw reactie? Nou ja, ik denk dat, kijk, wij zijn op zich ook als domester helemaal niet tegen het verkoop van woningen. Sterker nog, hebben we hebben meer eerder omgedraaid. Mensen die, die bij ons wonen en willen huren. En ook bijvoorbeeld als het om geen scheenwoners gaat, dan kunnen die gewoon kopen. En dat kan ook in deze regio. Hè? We zitten in Drenthe en daar zijn de prijzen natuurlijk ook wat, wat lager. Dus dan is dit, uh, ja, dit hele verhaal helemaal geen oplossing. Dus mensen die kunnen kopen, uh, die doen dat ook. En degene die dat niet, niet kunnen, dat heeft vaak bijvoorbeeld ook met leeftijd te maken... Dus ja, ik zeg altijd maar als je 55 bent en je gaat naar de bank en je wil een 30-jarige hypotheek, ja, dan krijg je die gewoon niet. Nee, zo nee. Zo zo nee, die het. krijgen niets. En daarom zou het ook goed zijn dat, uh, dat je in zo'n situatie uh, mensen die ook al 30 jaar bij u gehuurd hebben. die geven als ze de woning zouden willen kopen, geven ze 30 of 20 procent korting. Nou, laat ze gewoon een huur, uh, maak daar een annuïtaire hypotheek van en laat ze aflossen wat ze kunnen aflossen. Schakel je desnoods ook hun pensioenen erbij in. Ik ben toch? Er een heel stuk verder En u heeft veel meer vermogen. Kun je ja. een verhuurheffing ook betalen? Nee, in plaats van de huurden te verhogen. Dat gaat dan wel uh, vanuit dat, uh, dat er echt aanzienlijke kortingen gegeven worden. Ja. Dat betekent in feite dat we maatschappelijk kapitaal gaan overdragen aan een individuele huurder. En daarmee een individuele huurder zeg maar veel goedkoper aan zijn woning komt. En dat ja, betekent, hij kan, denk, het, misschien, dat hij misschien hij kan dan... het misschien in die laatste jaren niet helemaal afbetalen. En dan is de, de woning nog voor een gedeelte van u begrijp ik worden te van meneer Huisling. Ja. ja, dat is zo. Nee, maar uiteindelijk heeft een woning heeft een bepaalde uh, waarde op de markt. En je kan natuurlijk best enigszins korting geven, maar niet 20 of 30 procent. Kan Want dat niet. betekent in feite ook dat op dat moment die woning gewoon goedkoper ja, geworden is. En dat betekent ook weer en waarom dat je kan... daarmee de, de marktwaarde van andere <laughs> koopwoningen... Verspoort. En waarom kan, dat, waarom kan dat niet? Ik denk dat uh, dat, dat, dat gerust... Uh, mag, mag ik u een voorbeeld geven? Mijn moeder die woonde 50 jaar in een huurwoning. Die betaalde 50 jaar anderhalf procent van de huur in verband met leegstand. Ik denk dat mijn moeder uh, die op de laatste uh, voor de woning die begin 25 gulden... Uh, Huur in de maand was het. was al veel in die tijd. Die betaalde toen 325 uh, gulden voor, voor, voor diezelfde woning. Die heeft ze 2,5 keer betaald. En, en dus zij, zij dacht ook, zij voelde ook dat die woning van haar was. En ik denk dat, uh, dat je in dat soort gevallen een huurverhoging helemaal niet nodig bent. U meneer kunt Bol. bijvoorbeeld ook. Meneer, de... meneer Bol, dit voorbeeld is genoeg, meneer Herseling. Uh, dank u. Ja. Uw reactie hierop? Nou, ik denk, nogmaals, we gaan ook soepel om met mensen die een woning willen kopen. En als we wat langer gehuurd hebben, en ze hebben er bijvoorbeeld ook in geïnvesteerd, zeg maar wat, een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, dan gaan we dat ook niet in taxatie bijvoorbeeld meenemen. Dus daar kan je wel wat flexibel in zijn. Maar ja, ik bestrijd maar dat iedereen maar per se een koopwoning moet hebben. En ik vraag me ook af of je dat als, als Nederlandse samenleving zou moeten willen. Want dat betekent dat eigenlijk ook, hoe je ben het verkeerd dat die mensen die hypotheek gaan, gaan krijgen. En uh, daarin ook uh, die hypotheekrente. Ja, veel meer gaat kosten. U komt niet Dan naar de tot de elkaar, dat constateer ik hier. En dat was ook de bedoeling natuurlijk. Het moest een debat nee. worden. Jacob Hesseling, bedenken van het plan om alle sociale huurwoningen te verkopen. En Dick Mol, directeur van Domesta, de coöperatie. Hartelijk dank. Vanavond op televisie, vreed geluk over de Belgische schrijver Hugo Klaus, de auteur van onder meer Het Verdriet van België en Het Jaar van de Kreef schilderde dichten en regisseerde en maakte ook theater en film. En vanavond herinneringen aan hem door Kees Notenboom... Notenboom de Jan de Klerens en uh, weduwe Veerle. Om tien over half negen op canvas natuurlijk. En in de wereld leert door... ontvangt Isolde Hallensleben vanavond professor Charlotte Hemelrijk. En ze gaat alles vertellen over sprevenzwermen. U weet wel, die met z'n allen van die mooie vormen maken... maar ook heel veel vogelpoep produceren en herrie maken. Hebben we nog tijd voor de stelling, Jurgen van de Ik bedre. denk het wel, Felix. Um, Nederland moet bij de pleegzorg meer rekening houden met de wensen van Turkse Nederlanders. Tijdsland eigenlijk, hè? Ja, zo snel. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Het NOS Radio 1 Journaal.